Dit is Eewater Jong met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een drukbezocht strand in Amsterdam is een man zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is ter plekke gereanimeerd. De politie kan of wil nog niets zeggen over de toedracht van de schietpartij. Veel mensen hebben het zien gebeuren. Die worden ook allemaal gehoord door de politie. De politie roept iedereen op die beelden heeft gemaakt om ze te delen. Bij botsingen tussen demonstranten en de politie in de Libanese hoofdstad Beirut... zijn zeker 140 mensen gewond geraakt. De betogers wilden het parlement bestormen... waarop de politie reageerde met traangas. Er zou ook met rubberkogels en met scherp zijn geschoten. Later drongen de demonstranten wel binnen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. De afgelopen dagen waren er meer demonstraties in Beirut... vanwege de explosie in de haven, waarbij zeker 158 doden vielen. De demonstranten houden de Libanese regering verantwoordelijk. Twee Amerikanen zijn in Venezuela tot twintig jaar zelf veroordeeld voor hun rol in een mislukte staatsgreep. De voormalige commando's zouden in mei hebben meegedaan aan een poging om president Maduro af te zetten. Bij de koepoging werden nog eens 66 huurlingen opgepakt. De twee zouden hebben toegegeven dat ze de Venezolaanse oppositieleider Guaido aan de macht wilden brengen. Maar Guaido en de VS zeggen dat ze er niets mee te maken hebben. Wielrenner Wout van Aert heeft de klassieker Milan Sanremo gewonnen. Een week na zijn overwinning in de Strade Bianche. De Belg van Jumbo Visma versloeg in de sprinte de Fransman Julien Alaphilippe. Die hij in de afdaling op weg naar de finish had achterhaald. Het peloton kwam er op twee seconden vlag, vlak achteraan. Het weer vanavond nog lang tropisch warm, maar bij wind van zee aan het strand wat koeler. Minima vannacht tussen 18 en 22 graden. In sommige steden wordt het niet koeler dan 25 graden. Morgen opnieuw heet met 30 graden in het noordwesten tot ruim 36 graden in het zuiden. In Limburg kan een onweersbui ontstaan. Het blijft de komende dagen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Het is Bianca Damink van de ANWB.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 Muizik, Muizik, met een hoofdletter Muizik, van Muizik, Muizik, Muizik, en Zomeritz. Dank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 How to say more stories